het NOS-journaal. Pakistan is kwaad over de Amerikaanse actie waarbij zondag Osama Bin Laden werd gedood. De Amerikanen hebben geen toestemming gevraagd voor de actie boven Pakistan en dat ondermijnt de samenwerking en vormt een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Dat zegt het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De chef van de Amerikaanse geheime dienst CIA, Peneda, zegt dat Pakistan bewust buiten de plannen is gehouden omdat Amerika bang was dat de actie anders zou worden verraden aan Bin Laden. De psycholoog professor Willem Wagenaar is vorige week overleden, zo is vandaag bekendgemaakt. Hij was deskundig op het gebied van het menselijk geheugen, hoogleraar in Leiden en Utrecht en in Leiden was hij ook rector magnificus. Wagenaar werd internationaal bekend als getuigendeskundige in strafzaken... zoals die tegen de van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjoek. In Nederland was hij als getuigendeskundige betrokken bij de Eper incestzaak. Professor Wagenaar is 69 jaar geworden. Alle luchtfoto's die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de RIF boven Nederland zijn gemaakt... zijn nu te bekijken op internet... Op de website dotkadata.com van de Universiteit Wageningen staan 110.000 foto's die de Britse luchtmacht maakte tussen 1940 en 1945. Op de foto's is onder meer het gebombardeerde Rotterdam te zien en de aanleg van de Atlantic Wall. Na de oorlog was het archief van de RAF op verschillende plaatsen terechtgekomen, maar nu zijn alle luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog dus online te bekijken. De vrouw uit het Friese Nijbeets die haar vier baby's doodde is veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat is de maximale straf die Sietzke H. kon krijgen. De rechtbank in Leeuwarden 8 bewezen dat ze de vier baby's heeft omgebracht. Sietske H. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het weer vanavond en vannacht helder met kans op lichte vorst aan de grond. Morgen wisselend bewolkt en in het oosten kans op een bui het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NL Dit is John Hoka van de ANWB. In de Rotstad zijn nog files op de A4 richting Den Haag. 4 kilometer bij Zoeterbouw de Rijndijk. A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat bij de afwit maar nog 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de reist ook weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 En haar inweven. Ja. Dames en heren kapselon? Ja, dames en heren kapselon. Aha, dat is goed om te weten. En jullie zitten in de Haltestraat. Ja. Hoe lang zitten jullie al daar? Twee jaar. Twee jaar. Welke ja. adres is precies welk nummer? Haltestraat 22. Oké, okay. dus jullie zijn al twee jaar, dames en heren, kappen. en kinderen kunnen waarschijnlijk ook zeggen ja, ja, bij jullie. Ja. En hoe is het al gekomen dat je kapsel bent geworden?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 Kost 37,50. We kunnen de jongeren haar en make-up laten doen voordat ze uitgaan. Hmm. En je kan bij ons ook een fotoshoot boeken met Monique de Vries, dat is dan de fotograaf. Hmm. En dan kan je ook bij ons het haar en make-up laten doen. Oh, dat is wel heel erg leuk. Ja. En wat kost zoiets met die foto's en zo? Weet je dat? Oh, dan moeten we misschien de fotograaf vragen. Ja, maar wel echt leuk. Dat is een Sandvoortse fotograaf ook. Ja, zandvoortse fotograaf. En ja, dat is eigenlijk ontstaan omdat uh,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 Pas. Ja, dat staat. En als en dat, jij je kan gewoon ja. een heel mooie, koele cool kleur zien, maar je moet ook wel natuurlijk matchen Ja, moet bij de persoonlijkheid misschien ja. ook nog aansluiten ja, ja, ja, of precies. iemand outgoing is of heel verlegen. Ja, een ja. sportiefsteem of heel uh, netjes in pak, ja, dat uh, pas je gewoon dan aan. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is nogal uh, heel veranderlijk.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 Heart of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand, step by step by.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 uh, we gaan het haar dan kleuren, wordt het uitgewassen met een massage en er zit een lunch bij, knippen, uh, wenkbrauwen verven, epileren, make-up en daarbij ook advies hoe je het beste zelf ja. uh, je make-up kan aanbrengen en uh, het haar stijlen en feunen en uh, ja, ja. daarbij ook weer het advies en natuurlijk ook de verzor het verzorging, uh, ja. verzorgingsadvies. En uh, hoe lang ben je daarmee bezig? Het uh, <laughs> Klinkt al heel veel. Ja, het is best wel. Uh, je bent best wel even bezig. De meeste klanten komen dan om 9 uur en die ja. gaan ongeveer om twee uur weg. Ja, ja. En dan kunnen ze zo naar een feest of ja, iets natuurlijk. Ja, ze kunnen naar een feest. Ja. En helemaal perfect uh, opgemaakt en gestaald en ja. gekleurd en noem maar op.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 ja, nou ja, allerlei kledingzaken misschien. Kledingzaken en ja. uh, parfumerie. Moerenburg. Oh ja. En ja, uh, ja die hebben ook meegeholpen trouwens met make-up. Moerenburg. Ja, en de kledingzaken, die hebben we nog meer meegeholpen. Uh, Sectein. Hm. Ja. Ja, en dat soort, die mensen samen, die maken dan een hele leuke uh, ja. Ja, show. Ja. je het ja. zo noemen? Misschien dat het hier toch ons gekomen. Ja, was het een groot succes voor Zandvoort dat? Uh, ja, het was wel heel druk. Ja, het hm. was wel, uh, wel leuk. Maar misschien ja. hadden we het uh, een locatie nog iets groter niet hebben. Ja, er kwamen er zoveel mensen op al. Ja, en ik heb ook wat misschien nog uh, groter gaan. Ja, dat je het er meer uh, ja. kan plaatsen. Ja, Maar het was een leuke show. Mm. Ja. Leuk, ja. Dat was best gedaan En uh, wat zou je zelf, uh, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Uh,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 Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt. So far. a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea.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 It's a new dawn It's a new day Volg die